Vijf uur. Maar net wel met het NOS-journaal. Justitie heeft twee oud-directeuren van projectontwikkelaar Eurocommerce uit Deventer aangehouden op verdenking van fraude. Ze stonden al op non-actief. Eurocommerce wordt verdacht van oplichting van banken en andere kredietverstrekkers voor tientallen miljoenen euro's. De huidige directie van Eurocommerce wordt nergens van verdacht en werkt bij het onderzoek samen met de FIOT. Het Isala ziekenhuis in Zwolle moet een chirurg ruim 1,6 miljoen euro betalen. Hij is onterecht ontslagen, zegt de rechtbank. De chirurg werkte 20 jaar in het ziekenhuis en stond volgens de rechtbank bekend als een uitstekende vakman. Al had hij volgens collega's last van driftbuien. De kwaliteit van de zorg zou in het geding zijn geweest. Het Isala ziekenhuis gaat in hoger beroep. De staking van buschauffeurs in Den Haag duurt nog zeker tot 6 uur vanavond en misschien zelfs de hele avond. Dat zegt de vakbond Abfacabo. FNV. De bond heeft de staking overgenomen. Vanochtend legden alle buschauffeurs van de Haagse vervoersmaatschappij HTM onaangekondigd het werk neer. En ook een aantal trambestuurders doet mee. Ze zijn bang dat hun arbeidsomstandigheden onder druk komen te staan door de nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer in de stad. De wilde staking kwam voor HTM als een complete verrassing.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 De luchtvaartpolitie heeft proces verbaal opgemaakt tegen een man uit Leeuwarden die probeerde te vliegen met een zelfgebouwd toestel. In de buurt van Enschede ging het mis en het toestel kwam brandend naar beneden. De moderne Icarus had het toestel gebouwd van een driewieler, een deltascherm, een paraseelmotor en wat tape. Het toestel voldeed volgens de politie niet aan de luchtvaartregels weer, zonnige periode, vooral in het westen en zuidwesten kans op een onweersbui. Het is tussen 24 en 28 graden. Morgen overal kans op stevige onweer en regenbuien en het blijft warm. Dit was het NOS Journaal. Dit is van de ANWB. Er staan vrij lange files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Waardenburg, 9 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Helemaal dicht is de A9 van Amstelveen naar Alkmaar bij de Wijkertunnel. De oorzaak is een ongeluk, er staat 2 kilometer file achter. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Osdorp en de Koentunnel 6 kilometer. En tussen Oud-Zuid en Zeeburg 8 kilometer. Na een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Arnhem bij Driebergen 6 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. A13 daarna richting Rotterdam voor knooppunt Kleinpolderplein 5 kilometer. Op de A15 vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam bij Spijkenissen 5 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor knooppunt Terbrechtseplein. 7 en op de A20 een stukje verderop bij Moordrecht nog eens 4 kilometer. Dan nog de A28 Utrecht richting Amersfoort. Bij Den Dolder 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 I'm <laughs> Hoe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 Zandvoort ook op internet www.zfmzandvoort.nl Le vent souffle sur les plaines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 Lutte à continuer comme ça jusqu'au soleil couchant de férocité, extrêmement plus d'acharnement Fallait défendre la terre de nos sens être enverrés là Et pour toutes les lois de la tribu de Tana Ja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 I'll carry you home No, I En je voelt je als een valing, dan ga ik je heel Zie FM met een hoofdletter zet. Van Zon Z, Jamfoot en Zufritz. Zie FM.